De bioscoopmanager vond zaterdag dat een bezoeker zich verdacht gedroeg en schakelde de politie in. De agenten doorzochten zijn tas waarin de wapens werden gevonden. In een verklaring gaf de man aan dat hij zichzelf en andere onschuldigen wilde beschermen. Bij de man thuis werden nog meer wapens gevonden en ook vond de politie gasmaskers en kogelvrije vesten. Vorige maand schoot James Holmes in Aurora twaalf mensen dood tijdens de première van de nieuwste Batman film. 58 mensen raakten bij de schietpartij gewond. Uit een deel van de Oosterschelde mogen voorlopig geen mosselen worden verkocht. Volgens de veiligheidsregio Zeeland zijn de mosselen mogelijk vergiftigd met de alg die nog laat. De alg maakt een gif aan dat het zenuwstelsel aantast. Algen werden zondag ontdekt in de Ouwerkerkse kreek. Via gemalen kunnen ze van de kreek naar de Oosterschelde zijn gepompt. De gemalen zijn tijdelijk stilgelegd. Voor de Ouwerkerkse kreek en een deel van de Oosterschelde geldt een zwemverbod. Het weer vannacht aan de kust nog wat buien, verder veel opklaringen. Komende ochtend vrij veel zon, maar in de loop van de dag trekken wat lichte buien over van west naar oost. Het wordt ongeveer 21 graden. Dit was het NWS-journaal. Dit is Radio 1 en CRW. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Colette van der Ven. Welkom terug, het tweede uur in de bibliotheek van het Huis van de Maan. Mijn gast van het eerste uur is er gelukkig nog, Thomas Loudon... voormalig correspondent in het Midden-Oosten en oprichter van VG Movement... Hij wil graag manier, een andere manier van nieuws brengen. Meer ingebed in context, meer aandacht voor vergeten verhalen, meer nuance. En onze vraag aan u is of u dingen heeft meegemaakt, ervaren, gezien in binnen of buitenland, waarvan u dacht, dat verdient meer aandacht, dat verhaal moet verteld worden. Als het een echt goed idee is, dan kan dat verhaal verfilmd gaan worden door een van de videojournalisten van Fiji Movement. U kunt bellen naar 0800 1121 of mailen naar casalunaapstaartje ncrv.nl. En twitteren kan ook. Hashtag Casaluna. Maar eerst, Thomas, wil ik je uh, de opening, of niet de opening, er zat een heleboel Olympisch van alles voor. Maar een fragment laat het nieuws van vandaag van 8 uur laten horen. Oké. Okay. Punkband Pussy Riot hoorde vandaag in Moskou... een gevangenisstraf tegen zich eisen van drie jaar. De drie leden van de groep hebben volgens de aanklager... de gevoelens van gelovigen gekwetst. Zelf denken de vrouwen dat ze worden gestraft... voor kritiek op president Poetin. Nou is de vraag aan jou. Um, vanuit jouw perspectief op het maken van nieuws... wat zou jij hier nou aan hebben willen toevoegen... Omheen hebben willen zetten wat zou jij hier hebben mee gedaan? Nou, wat we gezien hebben, is dat optreden in de kerk. Dat, ja, dat heb je gezien. Je hebt gezien die dames achter tralies in een rechtszaal met allerlei politie. Maar waar ik heel erg in geïnteresseerd zou zijn, is waar, waar komt dit vandaan? Die dames die komen uit een, uit een of andere underground scene in Rusland waar dus uh, dit speelt, dit, dit, deze gedachte speelt... de hele activistische uh, gedachte speelt. Daar zou ik nog heel graag uh, uh, meer over willen weten. En willen kijken of je daar, of je daar uh, wat van kunt laten zien. En zou dat wat jou betreft dan ook in dit nieuws passen? Ja. Ik bedoel, uh, ik, ik, behalve dat die vrouwen met een uh, panty op hun hoofd in de kerk uh, hebben gezongen... en dat ze, dat ze van een punkband zijn, uh, weten we niets... Uh, en en dat, dat, dat is natuurlijk wel cruciaal. Bedoel, uh, de, we, ja, we weten natuurlijk dat ze, dat ze dan nu uh, die celstraffen en dat soort dingen... dus daar, daar, daar horen we van alles over. Um, maar de hele achtergrond van, van, van deze, deze dames... en de beweging waar ze uit voortkomen, uh, weten we niets over. Nee. Het is één voorbeeld van hoe jij te werk gaat... In het eerste uur hadden we door de uh, interrupties vanwege onze uh, olympische beachvolleyballers geen tijd voor jouw voorkeursplaat. Maar die hebben we nu wel. En jij hebt meegenomen? El Cuarto de Tula van, uh, van de Buena Vista Social Club. En waarom juist deze muziek? Ja, ik heb toen ik studeerde mijn scriptie geschreven en daar heb ik onderzoek voor gedaan in Cuba... Toen ben ik een half jaar naar Cuba gegaan, eigenlijk op vrij onbezonde manier, met niet genoeg geld, zonder goed visum, waarop op basis, ik mocht eigenlijk helemaal niet studeren daar, en, en zonder onderkomen. En daar kwam ik eigenlijk min of meer achter in het vliegtuig, bedacht ik dat. Kun je uitleggen hoe je daarachter komt in het vliegtuig? Uh, ja, ja, ik weet niet, dat gebeurde mij. Dat soort dingen gebeurde mij toen een beetje. Uh, dat je dan ineens bedenkt van hé, hey, maar wacht eens eventjes, um, heb ik het eigenlijk wel goed geregeld? En uh, dat je dan bedenkt van nee, heb ik eigenlijk helemaal niet. Uh, en dat je dan weer bedenkt van ja, nou ja, dan moet ik het dus daar regelen, want ik zit nu al in het vliegtuig. En uh, toen, toen ik aankwam in Cuba op het vliegveld... Uh, heb ik uh, taxichauffeurs gevraagd... hoe kunnen jullie mij brengen bij iemand die mij onderdak kan uh, geven? Die keken me eerst heel raar aan. Maar uiteindelijk ben ik terechtgekomen in een Cubaans gezin... Uh, waarvan de man uh, een gepensioneerde kolonel was... en de vrouw professor sociologie. Hij, streng pro-Castro, echt zeer streng pro-Castro... zei zwaar anti. En ze hadden drie zoons... Uh, eentje was gedeserteerd uit het leger... en in ruil voor al zijn privileges als gepensioneerd kolonel... had hij zijn zoon uit de bak gekregen. Uh, eentje was een hele pragmatische ritselaar. Uh, die werkte als beveiliger bij een diplomatenwinkel. en wist op die manier allerlei voedsel uh, te ritselen voor de familie. En eentje zat als dienstplichtig militair in dienst op dat moment. En in dat gezin, ik was natuurlijk in een. Ja, ik kwam uh, uit Nederland. en. en ja, God uh, had nooit gebrek gehad. Ik, bedoel, ik kende dat helemaal niet. Uh, en kwam in dat gezin terecht waarin ik mee moest draaien op de bom. Uh, en uh, en brood, er, er was zoveel brood per maand en er was zoveel zout. En uh, in, de, in de garage stond verstopt een varken, een big. En uh, die big kreeg uh, aardappelschillen uh, van een school. En de deal tussen de man ondanks dat hij pro-Castro was en de directeur van de school was... dat uh, de man zou de, de, de big uh, uh, groot brengen. En als hij geslacht werd, kreeg, uh, kreeg de directeur van de school één achterpoot. Nou, in, in dat soort omstandigheden heb ik, uh, heb ik daar gezien hoe die mensen daar leefden. En die muziek uh, die, die, die geeft voor mij ontzettend duidelijk de veerkracht... en de vibe en het... het onverslaanbare optimisme uh, van de Cubaan weer. die, die ontzettende levenskracht. Uh, uh, om ook te zingen over een kamer die in brand staat... omdat het kaarsje is blijven branden. De, de, een, ja, daar zit een zwong in uh, die, die, ja, die ik bewonderenswaardig vond... voor die hele maatschappij, hoezeer die toen ook op zijn gat lag... en nog steeds ligt. La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos I'm you. Het jou om nog even de titel uit te spreken: El Cuarto de Tula. Kijk, het, uh, een, uh, ja. dus ik vind het waanzinnig. Ik vind de muziek waanzinnig. Ik vind de muzikanten waanzinnig. Ik vind de manier waarop ze aanmoedigingen en, en, en context van het lied door elkaar laten lopen. Het, het, is, uh, het is ongelooflijk uh, knap zit het in elkaar. Ja, we praten met Thomas Loudon. Uh, hij is oprichter van Fiji Movement, een beweging die eigenlijk allerlei verhalen wil vertellen... die niet op het gewone nieuws terechtkomen of die meer nuance in het nieuws wil brengen. En wij horen graag van u of u ergens een keer op een verhaal bent gestuurd in het buitenland of in Nederland dat u verwondering of verontwaardiging heeft gewekt. Het gaat ons niet om een mening, een hoe u denkt over... maar het gaat ons om een ervaring. Dat u iets heeft meegemaakt waarvan u denkt... hoe kan dat dat dit niet verteld is? Dit moet verteld worden. Is het een goed idee, volgens Thomas, hij is de eenkopige jury... dan maakt u kans dat uw verhaal verfilmd gaat worden... door een van de videojournalisten van VG Movement. U kunt bellen naar 0800-1121... of mailen naar kazelunaapstraatje... En aan de telefoon heb ik Aristakes. Goeienacht, Aristakes. Goeienacht. Zeg ik het goed? Het is Aristakes. Ik voelde al dat er iets mis was. Aristakes. Ja, de Armeense naam. Ja. En achternaam is Ja, Daar was ik maar niet aan begonnen. Oh, heel simpel. Aristakes Yesayan. Zo spreek je het ook uit op zijn Armeense. Ja, Aristakes Yesayan. En wat zou jij willen vragen of vertellen? Nou, wat mij dus verbaast, um, dat er totaal geen aandacht door de pers is besteed aan de Armeense kwestie op het moment dat meneer Gül in Nederland was. Want u, uh, meneer, vroeg om een actuele situatie. Nou, meneer Gül was in Nederland uh, voor, een, uh, voor het 400-jarig bestaan van de betrekkingen tussen Nederland en Turkije. Um, ik heb persoonlijk een brief gestuurd aan de koningin... en gevraagd of zij dit onder de aandacht wil brengen van de heer Gul op, op de haar bekende manier als staatshoofd. Ik heb een antwoord gekregen op die brief... dat die brief van mij doorgestuurd is... naar de minister van Buitenlandse Zaken, Edu Rosenthal. En vervolgens heb ik nooit meer wat gehoord. Nou had ik meneer Rosenthal al op gewezen. Dat meneer Gül naar Nederland zou komen. Dus dat wist ik al. Uh, wat mij verbaast is dat er niets in de pers hierover bekend is gemaakt. En het is toch een kwestie die over twee jaar. Uh, of twee, drie jaar. zo'n honderd jaar bestaat. 1914, 1915. Het gaat over de kwestie van anderhalf miljoen vermoorde Armeniërs. De eerste genocide van de vorige eeuw. En ik ben zelf van Armeense origine. Uh, en ik spreek ook Armeens, gelukkig. En. en, en uh, ik vind het zeer vreemd dat er totaal geen aandacht aan besteed wordt. Ik en, uh, en ik hoop dat er... Ja, ik vind dat, dat we daar wel aandacht aan moeten besteden. Want uh, de vraag dient zich dan bij mij aan... waarom hangen wij op 4 mei onze Nederlandse vlag halfstok? Uh, ik hang om dezelfde reden op 24 april onze Armeense vlag... Stok. Ik, Ik kijk even naar recht. Thomas ja. om uh, te vragen wat hij vanuit zijn perspectief op journalistiek op nieuws vindt van het feit dat door dat de komst van Gul en dat er geen aandacht is besteed aan de Armeense genocide. Ja, dat is dus mijn, dat is mijn, mijn punt. Ja. De journalistiek heeft nou vrijwel geen aandacht besteed aan, het, aan dit onderwerp. Ja, um, wij hebben op de, het platform van VJ Movement hebben wij een, uh, een reportage. Uh, over uh, een, een, een, ja, een, twee dorpen die zeg maar recht tegenover elkaar liggen. De een aan de Armeense kant en de andere aan de Turkse kant van de grens. Ja. Nou, via, via dat verhaal um, uh, hebben wij wel uh, dus, uh, ja, een verhaal gemaakt over, over die kwestie. Um, het is natuurlijk ja, ik, Tijdens zo'n bezoek van GUL uh, voor VJ Movement... Uh, wij, wij zijn geen uh, specifiek Nederlandse organisatie... Uh, maar we, we keteren voor een internationaal publiek. Dus wij, wij doen het op deze manier. En wij zeggen ook altijd, van, ja, daar, daar, daar hoeft het niet bij te blijven. Dus hoe meer verhalen er, uh, voortkomen uit ook weer zo'n verhaal... Uh, hoe liever het mij is. Uh, ik, uh, ik, ik, het is wel precies wat u zegt. Uh, van, uh, is zo'n bezoek van meneer Gul. Uh, geen aanleiding om, uh, om ook eens uh, aan zoiets aandacht te besteden... zou ik mij heel goed kunnen voorstellen ja, vanuit, uh, vanuit een journalistiek perspectief. Ja. Uh, ja. Dus ik, euh, ja, ik, ik, ik denk dat je daar dan uh, absoluut een, een, een, een invalshoek had kunnen bedenken. Bijvoorbeeld als, als journalistieke organisatie van goh, je viert uh, 400 jaar uh, relaties. Uh, maar is dat niet ook een moment om terug te kijken op pijnpunten? En uh, de, die invalshoek had je ook kunnen kiezen. En dan was je natuurlijk ongetwijfeld ook terechtgekomen bij, bij de Armeense kwestie. Um, ja. Dus dat, uh, in, in, in zo'n context uh, had je, had, had, zou ik me kunnen voorstellen dat je dat, uh, dat, je dat zou kunnen doen, ja. ja. De... Het, vreemde is, het vreemde is, meneer, uh, er is een motie ingediend door de SP en de PVV... en een van de christelijke partijen, geloof ik... om dit onder de aandacht te brengen. En die motie is weggestemd door de rest van de partijen. Dat, dat, dat vond ik op zich al een hele kwalijke situatie. Ja, er dat is, is dus dat is de, de politiek wel he? aandacht voor gevraagd. Ja. Maar er is, er, is, er is daar niet positief op gereageerd door, door de rest van de, van de Kamer, van de partijen. Ja. Zeg maar. ja, dat, dat is, en, dat wat, is wat, wat er in spijt... de Kamer is gebeurd natuurlijk. En uh, de, uh, hoe de journalistiek heeft gereageerd en welke keuzes de journalistiek uh, heeft gemaakt tijdens het bezoek van Gül is, is, is natuurlijk iets anders. Um, ja. En uh, dat, dat ligt niet direct in elkaars verlengde. Dankjewel, Aristakes, voor je vraag, voor je bijdrage. Hartelijk dank. En u ook bedankt. En uh, ik wens u nog veel succes met het programma. Dank u wel. Ik, kijk terug. Uh, ik ook, Turks en Armenians anxious over meeting after a century of isolation. Op VJ Movement kunt u het vinden. Oké, okay, ga ik doen. Okay. Hart, hartelijk dank voor de gelegenheid. Graag gedaan. Wat okay. uh, wij nu eigenlijk met luisteraars doen... hebben jullie, uh, je zou kunnen zeggen, ook vormgegeven in een concept. News games. Klopt. Kun je uitleggen um, wat daar de gedachte achter was? Ja, De, de, de nieuwsgame is, is, is iets waar we uh, van het Stimuleringsfonds... voor de pers een subsidie voor hebben gekregen. Uh, de gedachte achter de nieuwsgame is om te kijken... of je uh, gaming en nieuws uh, op een vruchtbare manier uh, ja. samen kunt brengen. Um, waarbij we bezig zijn met het ontwikkelen van een game... waarbij het scenario niet van tevoren... Uh, is uitgeschreven, zoals dat bij de me meeste games uh, het geval is. Maar de gamingactiviteit, dus wat er gebeurt in het spel... wordt uiteindelijk gedreven door de actualiteit. Dus uh, aan de nieuwsgame gekoppeld zit een echte live nieuwsfeed. Dus je wat je er echt gebeurt. Kun je het um, een voorbeeld geven? De, uh, nou, de, de gedachte van het spel is dat je... Uh, net zoals Je, je hebt spelletjes waarin je, waarin je bijvoorbeeld farm wil, dan word je boer. Uh, nou, bij ons is de gedachte, je wordt geen boer, maar je wordt correspondent. En we zijn bezig een virtuele wereld te ontwikkelen. En uh, jij gaat jouw identiteit als correspondent maken in het spel... en dan, word je, dan ga je de wereld in, die virtuele wereld. En je neemt dezelfde beslissingen die correspondenten moeten nemen... je wordt ook geconfronteerd met dezelfde problemen. Uh, maar de sturende kracht, de drijvende kracht... is wat er in de echte wereld gebeurt. En je krijgt dus voortdurend in een soort tikker uh, te zien in het spel wat er voor nieuws is. En op basis daarvan besluit jij om naar Turkije te gaan... of om naar Colombia te gaan als correspondent. Op basis daarvan besluit jij om te gaan filmen daar. Eh, op basis daarvan raak je ook in discussie, want het is een social game... dus met, met een verschillend meer, meerdere spelers tegelijk bent aan het spelen... raak je in discussie met je medespelers. En die discussies en wat er dus aan activiteit gebeurt in die game... die worden gevolgd door ons netwerk van journalisten... En als die daar dingen, die pikken daar dingen uit op, waarvan ze zeggen van hé, dat is een terechte vraag die die, die, die speler daar heeft over het land waar ik zit. Dan ga ik een verhaal over maken. En dan komt dus aan de game gekoppeld, komt ook gewoon een uitzendingskanaal op YouTube. Gewoon een YouTube kanaal met content die voortkomt uit die game. Het wordt een game die op Facebook gespeeld wordt. Dus als jij uh, uiteindelijk de aanleiding bent geweest voor een echt verhaal dan wordt dat ook weer gekoppeld aan jouw activiteit. Dus dan kan jij weer op Facebook laten zien... van hé hey jongens, dit verhaal dat nu gemaakt is in Turkije... daar ben ik, heb daar uh, de, de, de aanzet voor gegeven... met mijn gamingactiviteiten. Uh -huh. Dus dat is, wat we nu, uh, dat is wat we nu aan het ontwikkelen zijn... Daar zijn we een, een heel eind mee. Uh, met het, het concept is heel ver. We zijn ook in gesprek, een vergaand in gesprek... met een aantal hele interessante partijen. Uh, uh, ja, die, die, die daar ook weer met... Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, de, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat zijn uh, zeg maar figuren, bekende karakters... In, in, in journalistieke karakters, maar dan bedoel ik niet... Uh, uh, levende karakters, maar getekende karakters. Die hopelijk, uh, als het goed is, in dat spel uh, uh, gaan figureren. Uh, en we zijn dus uh, bezig met de, investering om het, om, uh, met de investeringsronde om, uh, om um het spel werkelijk op poten te kunnen zetten. We hebben al een heel eind, we zijn al een heel eind. Uh, en we hopen zo snel mogelijk dat, dat echt te kunnen gaan ontwikkelen. Jullie willen ook heel graag in gesprek blijven met de kijkers van de video's, hè? Ja, ja dat, is, dat is de grap, dat, uh, dat je dus uh, uh, op deze manier... Eigenlijk kunnen kijkers dus, ze kunnen directe vragen stellen. Van uh, goh, ik snap dit niet, of ik wil dit weten over dat land, of uh, hoe, hoe zit dat in elkaar? Uh, of wat is hier de achtergrond van? Of hé, uh, hey, zouden we die kunnen interviewen, die persoon, die, die lijkt me interessant? Of, uh, uh, allemaal van dat soort uh, vragen kunnen kijkers dan ook, of spelers dan ook gewoon stellen, uh, spelers van die game. En, en daar kan op gereageerd worden door, uh, door de journalisten die dat dan oppakken en die dat dan ook inderdaad gaan doen. Dus uh, op die manier weer we, we heel direct in, in die gamingwereld tappen. In, in die, uh, die gamingwereld is natuurlijk ook een, een heel andere doelgroep. Een hele andere mensen die daar, die daar veel mee bezig zijn. Uh, en die, die, die breng je heel dicht in contact met het nieuws... in de wereld waar ze zich toch al graag in begeven. Namelijk in die gamingwereld. Er is iemand aan de telefoon. Goeienacht, Ben Lazus. Ja, goedenacht. Ja, Wat zou ben u laatst, willen vertellen? Nou, het volgende. Ik hoorde... Twee of drie weken geleden hoorde ik een verhaal uh, op de radio... en dat was op het einde, dacht ik, van het trosprogramma, wat is dus vroeg is, op zaterdag... of het uh, begin van het zomerprogramma. Dat was een interview of een verhaal met een Belgische pater naar zijn accent te horen, die al 30, 35 jaar in Syrië woonde. En uh, wat, wat hij vertelde, ja, dat, dat, dat klonk wel heel vreemd in de oren... maar hij vertelde, het is de grootste journalistieke... Een geschiedsvervalsing die er ooit heeft plaatsgevonden, zoals hier in het Westen het beslag werd gedaan over hetgeen wat er in Syrië aan de gang is. En wat, wat hij aangeeft, hij zegt, deze mensen, de zogenaamde vrijheidsstrijders, dat zijn boevenmoordenaars tuig wat daar gebeurt. Hij zegt, het is niks met strijders, het is tuig wat er bezig is. Ja, met mijn woorden dan tuig. Ja, ik leg het even voor aan Thomas. Ja, wat het, leuke, wat het leuke, het bijzonder vond ik, ik heb diverse kranten er ook op neerzaam op gemaakt, op dat verhaal van die pater. Niemand reageert erop. Ik zeg niet dat die man de waarheid spreekt, maar hij woonde daar 30, 35 jaar. Ziet het natuurlijk met de ogen van een priester, hè? Dus, dus iets anders dan natuurlijk de moslimwereld. Maar dat was zijn verhaal in, in, in, in kort gezegd. Ja, dit, dit is nou een, een, een perspectief van zo'n priester... waarvan ik denk, ja, dat is, dat, dat, dat, daar moet je meer over weten... Over, over waar dat perspectief vandaan komt. En die man moet dat natuurlijk onderbouwen. En, uh, je, je, zou, je zou niet kunnen volstaan, vind ik, met alleen die priester. Uh, als, je, als je dat punt zou willen maken. Maar Syrië is natuurlijk op dit moment toch een land waar het... Onvoorstelbaar moeilijk is om, uh, om erachter te komen wat er nou precies uh, aan de hand is en, uh, en hoe de hazen daar op dit moment uh, werkelijk lopen. Is dat niet eigen uh, aan elk land dat in oorlog is? Uh, ja, maar uh, het is wel, je hebt wel gradaties vind ik daarin en het hangt natuurlijk ook een beetje af van het soort oorlog. Het is, is natuurlijk een heel intern iets in een land dat toch al heel gesloten was en waar we toch al natuurlijk heel weinig uh, van, uh, werkelijk van, uh, van wisten. Uh, dus de, de, de, de stromen, de, de krachten die daar speelden ondergronds... hadden we toch al niet zo geweldig zicht op. Uh, en, en als dat dan allemaal gaat borrelen... En, en het regime probeert daar aan de ene kant uh, de deksel op te houden... en aan de andere kant uh, heb je natuurlijk allerlei krachten in de regio. Uh, Saudi-Arabië, maar ook Iran nu weer. En die, die, die, die proberen om of het regime te steunen... of juist de, de, de mensen die zich de, de, de vrijheidsstrijders noemen. Um, ja, dan, dan, dan heb je een ontzettend gecompliceerd iets. En bovendien nog uh, in, in een land waar een journalist onvoorstelbare risico's loopt. Of het nou een, een, een, een uh, Syrische journalist is. of zoals we met Jeroen Oeremans uh, onlangs hebben gezien. Uh, uh, een buitenlandse journalist. Maar even los daarvan. vind ik het, uh, uh, het verhaal alleen van die priester. Uh, zou ik zeggen: van ja, dat staat wel erg op zichzelf. Uh, uh, daar, daar, zou wel, daar zou wel een context omheen moeten van ja. Eh, op basis waarvan zegt die priester dat... en kun je dat ook verifiëren op een andere manier. Ja, ja mijn, be mijn, bedoeling was mijn bedoeling is juist om er verder achter te komen... en om wat meer contact via de pers met die priester te krijgen. Ja, niet ik, maar de pers met hem. Ja. Om eens wat meer uit te diepen hoe het verder in elkaar zit... en, en hoe hij er staat, waarom hij er staat. Ja. Dat is juist mijn bedoeling. En daarom ook mijn bedoeling vanavond om toch te proberen het bij u onder te brengen. Ja. Om misschien te kijken, uh, is er iets mee te doen? Ja, dat, ik, vind het, ik, vind het, uh, ik vind het perspectief dat u, dat u schetst van die priester vind ik heel interessant om naar te kijken of je dat inderdaad uh, verder kunt uitdiepen. En uh, de, de, de vinger op kunt leggen van uh, uh, wie, wie zijn de mensen die op die manier naar kijken en, en, en waarom kijken ze er op die manier naar. Exact, dat uh, was het. Dat ja. is zijn visie, zoals hij dat 35, 35 jaar leeft. Ja. Ik zeg niet dat je man gelijk heeft, helemaal niet. Nee, dat begrijp ik heel goed. Dat, ja, uh, maar het gaat ja. erom om het gewoon eens in de belangstelling te brengen... en te kijken wat is er verder mee te doen. En ja. heeft u toevallig ook een naam van die priester? Ik heb dat geprobeerd achterhalen. Ik heb geprobeerd ook uh, contact te maken met... Uh, of met de TROS, of met het programma... vooral bij het NOS, het zomerprogramma. En de TROS, die liet het een beetje afweten, was wat. Ja, hield het een beetje op, op, op, op een afstand. En de nos, dat was zoals de Nos vaak is, onbenaderbaar. Nou is Thomas een kei in het googelen, Dus die komt er misschien wel achter. En mocht u nog ik in tweede ook. instantie denken van die naam is het... dan kunt u ons ja. altijd nog mailen. Ja, ja, nee, zeker zou ik weten. Ik, en... Maar ik ben echt bezig geweest om erachter te komen. Juist via kranten en zo. Ja. Maar het, is, uh, het ligt wel of er een, een, een moderne Berlijnse muur omheen ligt. Muurtje. Ik vind het een mooie vraag. We gaan okay. ermee aan de slag. Dank u wel. Succes met het programma. Dank u wel. En Thomas, veel succes met je, met je, ja, met je werkzaamheden. Dank je wel. Dank u wel. En we gaan naar muziek. En wel... Uh, Sophie. Sophie, who is the fool? Take de Fool, tekst, muziek en zang, Sophie Visbeek, net afgestudeerd aan de Popacademie in Amsterdam. En er is een mailtje van Herman Meester. En die heeft. Moet ik even kijken of ik hem. Hij zegt. Naar Zuid-Korea is in de jaren 1970 tot 1990 veel productie van muziekinstrumenten verplaatst van Europa, de VS en Japan. Nu in Zuid-Korea de lonen wat hoger zijn, wat hoger zijn geworden verplaatsen de eigenaars op zoek naar de grootste marges... de productie naar Vietnam, Indonesië en China. Nu al werken Koreaanse werknemers hard tegen een relatief laag loon. Maar het helpt allemaal niet. Ondanks acties van vakbonden sluiten de fabrieken van bijvoorbeeld het bedrijf Kort... één van de grootste gitaarproducenten van de wereld. elektrische gitaren, basgitaren enzovoort onder de meest uiteenlopende merken. Misschien is het een idee, en dat legt hij voor aan jou, Thomas... Een werknemer van zo'n bedrijf te portretteren die soms de mensen die hun baan overnemen in Indonesië moeten opleiden. Ik denk, uh, het is het is een uh, het, het verhaal zoals het er ligt... is een is een ontzettend mooi visueel onderwerp dat uh, om te beginnen. Um, wat ik, wat ik eigenlijk uh, als aanpak zou, zou doen in, in de context van zoals wij willen werken... is dat, dat het verschuiven van industrieën van het ene land naar het andere... omdat er uh, productiekostenvoordeel te halen is... is natuurlijk iets dat op meer uh, gebieden en van meer landen uh, heen en weer en, uh, gebeurt. Dus je zou kunnen zeggen dat je een serie maakt... en dat is wat wij graag doen met VJ Movement... een serie over die verschuivingen uh, van die productieprocessen waarbij je gaat kijken naar landen die uh, bezig zijn om juist uh, productie uh, op te nemen. He, dus waar, waar, waar, waar bedrijven naartoe gaan en landen waar productie vandaan vertrekt. En dan zou je inderdaad, uh, om het Koreaanse voorbeeld te schetsen... Uh, zou je zo'n werknemer kunnen volgen ja, die, die dus iemand anders moet opleiden in een ander land... om het werk te doen dat eigenlijk jarenlang door Koreanen gedaan is. Dus um, ik vind dat... Ik vind, ja, zo'n serie zou ik me heel goed kunnen voorstellen. En aan wie zou je dat idee dan geven, bij wijze van spreken? Ik zou dat andersom doen. Ik zou zeggen van, jongens, we hebben het netwerk met al die journalisten. Uh, en ik zou zeggen van, jongens, dit is de soort serie dat we willen maken. Uh, kom eens met goede voorstellen uit, uit de landen waar jullie zitten. Wat, wat kunnen jullie uh, belichten op dit terrein? Natuurlijk uh, kan, kan ik zelf gaan nadenken. Ik kan zelf met een heleboel ideeën komen. Uh, uh, maar die journalisten ter plaatse... die weten vaak van industrieën waar wij het bestaan misschien niet eens van afweten. Van uh, uh, economische omstandigheden waar wij ook niet van op de hoogte zijn. Uh, die kunnen juist de toevoeging geven... die wij vanuit onze Nederlandse stoel uh, niet kennen. Wat is nou een, een filmpje um, op Fiji Movement... Ja wat jou zelf heel erg aanspreekt of uh, ontroert... Of, of een bijzondere waarde heeft voor jou? Um, er, zijn er, er zijn er natuurlijk een heel aantal. Uh, maar er zitten, ik, zal, ik zou er twee willen noemen. Eentje gaat over een hele jonge Afghaanse actrice... Uh, die ook danst en uh, dat ongesluierd doet. en die, die dus ook in beeld komt en die dus eigenlijk... Uh, Um, ja, een enorm risico neemt door uh, als Afghaanse vrouw... heel jong nog, uh, zich zo letterlijk te laten zien. Um, ze wordt enorm gesteund daarin, aan de ene kant. En aan de andere kant uh, roept ze natuurlijk ook ontzettend veel uh, weerstand op. En uh, ik, als ik me goed herinner is ze veertien. En ondanks haar jonge leeftijd is ze echt uh, volledig uh, vastbesloten... om dat traject te doorlopen... En nou, dat is, een, dat is een, eh, om, om dat meisje te zien repeteren in de bergen van Afghanistan. en Om dat in beeld te zien eh, in die context. Dat, eh, ja, dat, dat vind ik wel, eh, dat doet mij inderdaad een, een hoop. Eh, en een andere is een, een Rwandese vrouw. Eh, die in Frankrijk met haar Franse echtgenoot eh, ja, eigenlijk een soort... Eh, ja, uh, centrum heeft opgezet, zonder middelen, met, met, met hulp van vrienden... om um, daders van de genocide in Rwanda op te sporen... Uh, die in Frankrijk onderdak hebben gevonden. Uh, die, dat is ook een serie verhalen die we hebben gemaakt. Want aan de ene kant, haar centrumpje uh, spoort die mensen met succes op. Aan de andere kant hebben we die journalisten ook gezegd... Van, goh, uh, hoe zit dat eigenlijk? Waarom kunnen die, die mensen in Frankrijk verblijven? Uh, en da da dat is nou een ander verhaal geworden. Met een ontzettend ongemakkelijk interview met de, de Franse uh, overheidsfunctionaris die daar verantwoordelijk voor is. Die daar natuurlijk geen fatsoenlijk antwoord op, uh, op kan formuleren. Maar deze mevrouw en daar begint de reportage ook meer, die, die, die doet dit. Uh, en de reportage begint met een serie foto's van haar familieleden. En dan zegt ze, dit is mijn tante, die is omgebracht. Dit is mijn moeder, die is omgebracht. Dit is mijn zusje, die is omgebracht. En dat, dat legt al meteen uit uh, mm -hmm. de drive van die mevrouw om, om, om te doen wat ze doet. Uh, en dat, dat grijpt enorm aan. Zijn er ook uh, filmpjes of cartoons die jullie weigeren? Uh, nou ja, met de cartoons. Zoals, zoals wij werken, is uh, dat de, de journalisten uh, stellen dingen voor. En in, in, op, op cartoonmovement.com uh, is dat voorstellen. Is eigenlijk hebben de cartoonisten zelf gedaan. Hoor. Die, die zijn gewoon uh, cartoons gaan tekenen, die ze gewoon klaar uh, presenteren alsof het het voorstel is. Die cartoonisten begrijpen natuurlijk ook heel goed dat een cartoon die af is, heeft meer kans om, om geselecteerd te worden dan, dan een tekstje met een idee voor een cartoon erin. Um, dus, uh, en wij kunnen niet alles selecteren. Dus wij kunnen niet alles afnemen. Uh, dus daarmee is het antwoord op de vraag is natuurlijk sowieso al ja, want wij kiezen, wij kiezen daarin de dingen die wij op dat moment het sterkst vinden. Uh, tegelijkertijd worden heel veel van de andere cartoons afgenomen door kranten of andere websites uh, overal in de wereld. Um, en de dit is eigenlijk ook een beetje een zelfreinigend mechanisme, want als er dingen zijn die, die, uh, ja, die, die, die, die, die echt uh, beledigend zijn of zoiets, uh, wij kunnen het eraf halen, maar het krijgt dan ook commentaar van het publiek van jongens, dit, uh, dit, dit, dit kan niet. Dus uh, zo, zo werkt het ook. Uh, en ja, uh, het moet gewoon... De, de mensen die we uitkiezen, die, die, die voor ons mogen werken... en die dus ook mogen uploaden op de platforms... die selecteren we heel nauwkeurig. Dat, daar gaat een proces aan vooraf. Uh, dat eigenlijk een, een heel stevig sollicitatieproces is. En daardoor hebben wij... Uh, is het risico dat we echt uh, hele foute dingen krijgen... ook wel beperkt. Maar het kan. Ik ga even naar de mail, want inmiddels... Zegt iemand over de priester? Kijk op het blog van Stan van Houken. Dus meneer Herman Mees... Nee, ik weet niet. Dat was niet Herman Mees, Dat was de Beller Ben Lazes. Kijk op het blog van, Herm, van Nou ga ik het allemaal door elkaar. Van Stan van Houken. En aan de telefoon is Paul. Goeiedag, Paul. G Hallo, Paul. Hij is weg. Dan gaan we naar de muziek. Ook fijn. Quanti conformisten, forse non le lekker zal. Maak je tu, se non je niet gelooft, per maak le formalità di Als questa società. gelooft, dan maak già tre mesi da je niet sfacciato dan maak Scusi signorina dove Als je Spettiniamo i vincoli che impone sta per vivere nella modernità. Battiamoci del tu, forse giunto è lì. Va diantare rigidi le gacci di un copione che non può restar così. E in fondo, son già sei mesi, che a letto tra cortesi componente melodramma e ogni volta mi domanda ora lei che Diamutsi, Diamocitel toe. En Henny vraagt Thomas: waar is jouw stoel? En dan bedoelt ze de standplaats. Mijn standplaats op dit moment is uh, in, uh, in Nederland, uh, in de Betuwe. Want je bent eigenlijk vooral aan het managen en het organiseren. Ik ben nu vooral uh, bezig met het faciliteren. Uh, dus zorgen dat andere journalisten uh, uh, hun verhalen kunnen maken. En ik hoop wel op heel korte termijn, ik heb laatst zelf weer een camera gekocht, uh, ook weer te gaan draaien. Paul hangt inmiddels weer aan de telefoon, begrijp ik. Goeienacht, Paul. Goeienacht. Ja. Uh, ja, de verbinding werd verbroken. Ik zit, uh, ik zit op de grens tussen twee landen en uh, mijn telefoon is even de klut kwijtgeraakt. Dus. Ja, maar gelukkig, je bent er weer. Ja, ehm... Um. Ja, ik, ik, ik, ik, ik luisterde eigenlijk op het moment dat de Armeense kwestie uh, besproken werd... Toen dacht ik, ja, daar ga ik niet achteraan zitten... want ik heb zo'n uh, lichtvoetig verhaal dat daar helemaal niet bij past. Maar er werd net ook gesproken over fabrieksbezettingen... en over uh, het sluiten van fabrieken... en het exporteren van uh, productie naar andere landen. Uh, ik heb eigenlijk een soortgelijk verhaal. Dat is wel van heel lang geleden, begin jaren zeventig. Toen werd in Nederland voor het eerst een bedrijf bezet. Dat was de enka fabriek in Breda. En ik was daar aanwezig. Ik uh, maakte deel uit van een televisieploeg uh, als freelancer. En wij werkten eigenlijk toevallig op dat moment voor vrijwel alle omroepen die van dat uh, uh, feit en verslag deden. Buiten de poort stonden mensen die het niet eens waren met die bezetting. Dat kwam ik toevallig uh, te weten. Je loopt even rond, je praat met mensen, je hoort het een en ander. Dat heb ik aan een aantal uh, van de uh, verslaggevers gemeld. Uh, van Cairo, van Farah, van NCRV. En uh, ja, die vonden dat allemaal niet zo interessant. Wij werkten toen uiteindelijk ook nog een keer voor de VPRO. En ik heb toen tegen de VPRO-verslaggevers gezegd. Die zegt ook dat is wel een aardig, aardig uh, een ander gezichtspunt. Dat gaan we even draaien. Dus het is toen gedraaid en het is s'avonds ook uitgezonden. Ik zeg er niks mee. Ik wil niks impliceren. Ik wil helemaal niks verder mee zeggen. Maar ik vond het wel zo'n opvallend feit... dat uh, ja, uh, bij dat soort gebeurtenissen... men toch op de een of andere manier... Uh, als uh, verslaggever, uh, journalist... Uh, ja, kennelijk toch selectief te werk gaan. Ja, dat, dat, dat is, uh, ik, ik kan uh, alleen maar zeggen dat dat klopt. Er dat, dat dat wordt selectief te werk gegaan. Dat, uh, dat is helemaal waar. Um, hoe, hoe wij met VJ Movement uh, hier nu uh, wat mee kunnen... Um, dat, daar, zou ik, daar zou ik hardgrondig over na moeten denken. Dat, dat heb ik even niet, uh, niet meteen paraat. Maar uh, het doel van wat wij doen is natuurlijk wel om juist te kijken... van goh, uh, kunnen we die kubus omdraaien en, en, wat, en wat, welk vlak komt er dan voor te staan. Ja, ja. Um, dus dat, dat is inderdaad wel de hele gedachte achter de organisaties... zoals wij die uh, uh, proberen op te zetten. Ja, ik denk dat de, de, de, laten we zeggen, de veranderende tijd en de moderne techniek, die eigenlijk uh, veel meer mensen toegang geven tot, uh, tot, tot een internationaal communicatienetwerk, met YouTube en noem het maar op, dat daardoor toch een bepaalde invloed uh, daar, daar een bepaalde invloed van uitgaat, waardoor uh, ja dit soort situaties toch wat minder gauw zullen voorkomen. Ja, het is zeker zo dat de, de, de, de, de, de online media en, de, en de, vooral de kanalen, de online media-kanalen, uh, het mogelijk maken om, om, om veel meer te laten zien en ook om vanuit veel meer kanten dingen te belichten. Uh, wat, wat heel belangrijk is, is dat het vervolgens ook moet gebeuren. Ja. En dat de, de, de mogelijkheden liggen er. Uh, nu is het aan, uh, aan de journalistiek om die op te pakken. En uh, dat kan nog op heel veel meer manieren dan op dit moment gebeurt. En uh, ik denk dat uh, heel veel mensen in het in medialand... op dit moment uh, aan het nadenken zijn en dingen aan het proberen zijn. Um, en uh, dat, dat zal denk ik het komende jaar ook nog wel doorgaan. Want we zijn, we zijn net pas begonnen met, uh, met ontdekken... Wat er, uh, wat er voor nieuwe mogelijkheden zijn. Ja. Dat... dat is een leuke ontwikkeling. Dank je wel, Paul, voor je telefoon. Graag gedaan. Goedacht. En een uh, goeienacht. Wat jullie ook aan het doen zijn... is dat jullie um, een samenwerkingsverband zijn aangegaan... met um, academische instituten. Ja. Zoals de School of London Economics en nog. Ja, ja dat klopt. Dat is, uh, we we, zijn natuurlijk, we, we ja. hebben aan de ene kant uh, gezegd... Van, ja, uh, we zijn een journalistieke organisatie. Dat vinden we enorm belangrijk. Aan de andere kant hebben we ook gezegd... we, we willen een journalistieke organisatie zijn... die zichzelf kan bedruipen. Um, nou zijn de, de, de, de businessmodellen... Uh, Binnen de journalistiek zijn over het algemeen uh, beperkt tot uh, advertenties en abonnees. Uh, en We hebben gezegd van ja, goh, dat, dat, dat, dat daalt allebei. Dat is heel ingewikkeld. Het is ook ingewikkeld om tussen te komen. Advertenties krijgen als je niet een groot merk bent, is heel moeilijk. En abonnees krijgen om precies dus dezelfde reden ook. Maar dus we hebben gezegd van, goh, als je nou kijkt naar journalistiek, wat wij, wat wij zijn, wat is dan eigenlijk ons product? Is dat nou die video die wij maken? Uh, is dat die website die we hebben. En, uh, we zijn uiteindelijk tot de slotsom gekomen... dat ons product eigenlijk de vaardigheid is die journalisten hebben... Uh, om complexe hoeveelheden informatie uh, te bundelen... in een overzichtelijk en toegankelijk verhaal. Uh, en als je bedenkt dat dat je product is... dan zijn er ineens heel veel toepassingen... Uh, die mogelijk worden. En een van die toepassingen is samenwerken met, uh, met de academische wereld. Dus we zijn inderdaad nu met de London School of Economics... Uh, zijn we ingestapt in een project van een aantal jaren... Uh, waarbij vooral heel veel gedaan zal worden in Oeganda... in de Centraal-Afrikaanse Republiek, uh, in Congo... en, en in, in landen in die, in die, in die regio... Uh, waar wij parallel aan het academische onderzoek... journalistiek onderzoek gaan doen met de gedachte van kruisbestuiving... Maar vooral ook met de gedachte vanuit de, de London School of Economics... van ja, uh, onze academische resultaten moeten niet verdwijnen... in academische tijdschriften die door onze medeprofessoren gelezen worden... en verder door niemand. Maar wij moeten een breder publiek bereiken met het werk dat we doen. En dat is onze rol. Uh, en da dat is een samenwerking die steeds vruchtbaarder wordt. We hebben al een, uh, een tentoonstelling gehad in het atrium van de London School of Economics... van, van cartoons die we gemaakt hebben binnen dat uh, project... Um, en dat, ja, we zijn nu ook met Tufts University in Amerika in gesprek. Dus we zijn, nee, dat, krijgt, dat krijgt allerlei, uh, allerlei um, uh, uitvloeisels. En uh, nou ja, dat, dat, dat is voor ons ook uh, een, een, een enorm mooie manier om samen te werken. Zou een samenwerkingsverband met het ITVA niks voor jullie zijn? Uh, ja, absoluut. Kijk, het het, het, het, het ITVA is natuurlijk een. Uh, een documentaire festival uh, waar, je, waar je prachtige dingen kunt zien. En je, je zou eens moeten, aan tafel moeten gaan zitten met ze. om te kijken, van, ja, wat kun je doen? Uh, toevallig in de Nieuwe Liefde. <laughs> natuurlijk uh, uh, een, een documentaire besproken. Uh, uh, dus, uh, maar ja, wat wij maken zijn natuurlijk geen documentaires. Uh, het zijn wel series. Uh, dus je zou in plaats van documentaires kunnen zeggen. van nou laten we, laten we zo'n serie laten zien. Uh, van die verschillende invalshoeken. En dat zou natuurlijk iets zijn waarbij je met de itva om de tafel zou moeten gaan zitten. En jullie gaan ook een samenwerkingsverband aan, begreep ik, met de New York Times. Dat is dan wel weer zo'n traditionele uh, krant. De New York Times, uh, dat, uh, dat moet nog gebeuren. Maar de New York Times heeft wel gezegd, uh, toen we een congres hadden over de gaming... Uh, dat zij in zoiets geïnteresseerd zouden zijn... Uh, dus daar zijn we nog niet. Maar um, die krant, de, de, de vertegenwoordiger, was een congres georganiseerd naar aanleiding van ons concept van nieuwsgaming... Door een professor Nora Paul van Minnesota University. En daar was ook de New York Times. En die zeiden: Ja, uh, voor onze krant uh, heeft zo'n game uh, uh, een enorme aantrekkingskracht op adverteerders. Omdat daar gewoon veel meer mensen naartoe komen uh, naar die pagina. Dus vanuit die. Invalshoek, vanuit dat perspectief, gewoon dus puur commercieel perspectief... Uh, is een krant als de New York Times geïnteresseerd in die ontwikkeling. Mm -hmm. uh, dus als wij die game af hebben, uh, ja. dan bellen we die meneer weer op. Tot slot, uh, je zei even tussen bedrijven door... Je ben, ik ben nu vijf jaar bezig en het was een enorme gifbeker, zeggen we altijd... die we moesten leegdrinken. Vertel. Nou, het is een, een enorme gifbeker omdat je natuurlijk uh, je hoofd uh, werkelijk aan iedere muur stoot die je tegenkomt. Uh, maar dat is ook uh, het, het meteen uh, het waanzinnig interessante en boeiende uh, Ja, Dat Cubaanse verhaal schetst misschien ook al een beetje dat, uh, dat uh, ik, maar degene met wie ik het doe, Arend-Jan van der Belt met wie ik het opgezet heb, ook iemand is die, die zich pas zorgen gaat maken op de, over de beren als ze op de weg staan. Uh, en zo, zo hebben we dit ontwikkeld. En het is een, het is een uh, ontzettend leerproces geweest uh, op allerlei terreinen. Uh, aan de ene kant uh, op journalistiek gebied natuurlijk. Hè, want, uh, ik bedoel, cartoonisten gedragen zich compleet anders dan videojournalisten. De productieprocessen zijn anders. Uh, hoe je het weer moet geven is anders. Uh, welke kanalen je moet gebruiken om publiek te bereiken is anders. Enzovoorts enzoverder. Uh, de verdienmodellen moet je een ontzettende hoop over leren. Van ja, wat werkt wel en wat werkt niet. Blijkt ook zo te zijn dat je van de cartoons heel veel kunt leren... voor de video's en vice versa. En, en dat je dus daar fouten in maakt. Ja, uh, nogal wie dus. Uh, je doet iets heel nieuws, je doet iets, uh, iets anders. Je, je, je maakt van buitenlandcorrespondenten je, je core business... om het maar eens even zo te zeggen... terwijl andere media bezig zijn om ze zoveel mogelijk af te stoten. Of, en en ja, dat, dat is dus compleet anders. En daardoor maak je fouten... en uh, uh, en door die fouten ga je, ga je het uiteindelijk goed doen. En dat, uh, dat, is, uh, dat is de gifbeker waar we het over hebben. Van al die fouten moet je gemaakt hebben. En uh, dan zul je er ongetwijfeld nog duizend maken. Um, ik geniet eigenlijk enorm van dat proces. En uh, dat, dat gif, dat smaakt eigenlijk best zoet. Dank je wel, Thomas Laudon, voor dit gesprek. Uh, ik vond het zeer informatief en ik wens je heel veel succes. Dankjewel. Met je VG-movement en met het cartoon-movement. Hierna komt Wakker Nederland en uh, morgen zit in het Huis van de Maan Helco Span... met straatcoach Nel de Jager. Hunted down I came upon A place of ferns and grass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 Redbud tree, shelter me, shelter me Redbud tree, shelter me, shelter me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 She shelter me, shelter me.